Elke dag om kwart voor acht hakt buurvrouw naar haar auto. Zij trapt het gas heel stevig in. Dat is nog een zo goed begin en rijdt dan naar haar werk. Elke zondagochtend om kwart voor negen hakt buurvrouw naar haar auto. Weer dat gas. Achteruit, vooruit, achteruit, vooruit. Alles veel te luid. Vandaag hoeft zij niet naar het werk. Ook gaat zij niet meer naar de kerk. Elke zondagochtend gaat zij cantaterellen. Cantaterellen. Cantaterellen. Dat heb ik me eens laten vertellen. Dat zij op zondag, elke zondag, niets anders wil dan kan het zo